uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Bij de grote politieactie in het zuiden van het land... zijn tot nu toe zeker 51 mensen opgepakt, onder wie drie hoofdverdachten. Een van hen werd gearresteerd in Tsjechië. De politie deed vanochtend zo'n 100 invallen in Brabant, Limburg en Rotterdam. Aanleiding is een groot onderzoek naar de productie en handel van synthetische drugs zoals ecstasy. Bij een inval in Waalre heeft de politie verschillende wapens gevonden... waaronder automatische vuurwapens... In Eindhoven is een drugslab ontdekt achter een woning. In drie garageboxen werd MDMA gemaakt. Het onderzoek naar de drugsbende loopt al dik twee jaar. In Turkije zijn de eerste vluchtelingen aangekomen... die vanochtend vanuit Griekenland zijn vertrokken. Rond half negen kwam de eerste ferry aan in de Turkse Dikili. Aan boord waren 136 mensen, voornamelijk uit Pakistan, Bangladesh... Sri Lanka, Algerije en Marokko. Een boot met 80 mensen is nog onderweg... In Turkije wordt geprotesteerd tegen de terugkeer van de vluchtelingen. De Kili zou niet op hun komst zijn voorbereid. De burgemeester van het kustgebied heeft kritiek op de Turkse regering... die hem niet zou hebben ingelicht. In zijn woonplaats Amstelveen is Jules Schelvis overleden... een van de weinige Nederlandse overlevenden van het vernietigingskamp Sobibor. Schelvis was deskundig op het gebied van de Holocaust. Hij overleefde zelf zeven nazi tijdens de Tweede Wereldoorlog... Na de oorlog verdiepte hij zich in jodenvervolging en met name in Sobibor. Hij kreeg er in 2008 een eredoktoraat voor aan de Universiteit van Amsterdam. Jules Schelvis is 95 jaar geworden. Het weer, bewolkt en wat regen. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden vandaag bij een matige wind. Vanavond veel droog, vannacht opnieuw regen en dan overdag bewolkt. Soms wat regen en later wat zon. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnsen Hocka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. I let my day as if it was the last. Let my day as if it was no past. het uh, gedicht van de dag. Ja, ik had een gedicht gevonden. Dat moest ja? natuurlijk over Zandvoort gaan. En dat gedicht, dat, uh, dat was zo onuitspreekbaar. En ik weet ook nu wel waarom. Ja? Het is, is een bericht, dat is uh, geschreven door een man. Tussen 1794 en 1874 heeft hij geleefd. En dat heb ik uit uh, een van de archiefzaal geplukt van internet. Nou, dat kun je gewoon niet voorlezen. Nee, nee. nee. Dus maar je hebt ik het een beetje vertaald. Nee, en, uh... Ik heb het herschreven. En dat komt zo dadelijk om uh, kwart voor vijf. Wat gaan we nog meer in oh, is, dit ik, uur doen? Ik schrok al, ik dacht, gaan we dat niet doen? Nee, nee, we nee, gaan nee In dit nee. uur gaan we nog even contact hebben met, uh, met Joop van Nes. Uh, we zijn nog even terugblikken op 1 april. Dat hebben we het vorige uur niet gedaan, dus daar komen we nog eens even op terug. Ja. We hebben nog wat uh, Formule 1 e nieuws, ook al is dat niet echt heel erg nieuws. En nog wat andere losse nieuwsberichten over Zandvoort. Lekker blijven luisteren, ook naar het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Een goedemiddag.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 Ja, Cor, ik ben uh, toch wel benieuwd uh, naar die 1 april-grappen uh, van je. De 1 april-grappen, ja. De 1 april-grappen, ja, daar heb je het de hele tijd erover. Dus, uh. Dan moet ik het natuurlijk even doen, hè? Ja, voordat je daaraan gaat beginnen... gaan we eerst even naar Joop toe. Joop, heb je een doelpunt? dat klopt als een mijn vinger. Ja, 3-1 is gemaakt, inderdaad. Nogmaals, munt, weet ik niet. Maar in ieder geval was het aardewerk die wel mooi achter de keeper kon werken. Daarvoor had de al een tos van de kans gehad... maar een beetje hotel die bal genomen. En die bal ging dus aan de verkeerde kant van de paal. De leidt in ieder geval met 3-1. En ik maak me sterk dat er... Dat het niet de eindstot zal zijn, wat lekker zo zeggen. Oké, okay, nou gelukkig uh, in ieder geval een uh, redelijke voorsprong voor SV Sandvoort. voor straks meer van Joop. Ja, de 1 april grappen, daar hebben we het over. Ja, ik heb het even opgezocht op, uh, op dat internet. Nou, je gelooft het nooit. De Hema die kwam namelijk met een persbericht dat er nu ook een Tom Poes deodorant spray verkrijgbaar nee, zou hè? zijn. <laughs> en met het gebruik van deze spray rook je dan de hele dag naar je favoriete gebakje. Niet waar. Ja, waren, ja, ze konden niet vinden. Er waren allerlei mensen, met name wat oudere dames... die wilden graag die spray hebben. Ja. Voor op het toilet. Ja. ja nou, dan had uh, Unilever, die dus uh, de eigenaar is van het merk Olaan... die had een uh, persbericht doen uitgaan... dat ze na 50 jaar zouden stoppen met de raket De raket die zou gaan verdwijnen omdat er in buiten Nederland... in België en Frankrijk onvoldoende van zouden worden verkocht. Want dat waren er slechts 35 miljoen. En uh, wereldwijd wilde Ola dezelfde ijsjes gaan verkopen... en daar paste de raket niet in. Nou, in 1962 is dat ijsje bedacht. Toen was de ruimtevaart een beetje in opkomst he, met die Apollo-raketten. Nou, het persbericht was nog geen uur oud... of de Facebook-community Retta-raket... die was in de lucht met ruim duizend uh, leden. Oké. Okay. Nou, verder, ik had dat al genoemd. He. Er was een onderzoek geweest van de Universiteit van South Midlands. Die hadden aangetoond dat sangria hartstikke gezond is... Het had te maken met cardiovasculaire bezigheden, antioxidanten... en natuurlijk de vitamines in het fruit. Dus iedereen moest voornamelijk heel veel sangria maken en drinken. Verder was er was nog een, een, een, een vacature geweest voor een bierproever... voor 40 uur in de week voor speciaal bieren. Nou, de advertentie die stond op een uh, website honderden aanmeldingen. De website die was wat plat, ergens in het zuiden van het land. Want iedereen wil wel 40 uur per week proeven. Oh, jij had het inderdaad over een nieuwe baan. Ja, ja, ja nou, nou ja, snap ik hem. Ja, nou ik vond het iets te ver weg was in Limburg. Moet ik iedere dag heen en weer rijden. Niet zo zin in. Verder waren er nog kortingskaarten uitgedeeld aan toeristen... voor 50% korting op de Wallen in een naambiddag van 1 april. Er zouden zeeleeuwen zijn gesingaleerd op Kaatendrecht. En er was een speciaal damesitem was er op de markt gebracht. Dat was vibrerende tampons. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is 1 april, waar. ja. Maar dat is nog niet alles, hoor. Want er stond namelijk ook nog een berichtje in de, in de krant... dat uh, op het terrein van de Oranje Nassaschal aan de staat. er zou dus bij graafwerkzaamheden bijzondere fondsen zijn gedaan... uit vervlogen tijden. Nou, toen hebben ze het Volkenkundig Museum in Leiden ingeschakeld en de plaats van de vondst is afgezet en uh, gingen ze sporen opzoeken. En dat zou dan gebeuren op vrijdag 1 april, maar 1 april stond het er niet bij, om half negen ochtends. En belangstellenden die waren van harte welkom om de start van uh, dit evenement nog mee te maken. Nou, ik heb inmiddels vernomen dat ze wat hebben gevonden. Wat hebben ze gevonden? Ze hebben een oude brillenkoker gevonden met de naam Alfa. Alfa, oké. Ja, Nou en uh, ja, Maurice, hoe ja, was het uh, in heel Ja, dat was geweldig, maar daarvoor wou ik niet inbreken. Oh. Er was nog een andere hele mooie, want altijd uh, worden collega's geplaagd... op uh, vrijdag 1 april om naar de dierentuin te bellen. Weet ze niet dat het de dierentuin is. En te vragen naar meneer De Leeuw. <laughs> nou, dat zag ik gisteravond op televisie. En uh, dierentuin is uh, zo slim geweest om uh, Paul de Leeuw een bandje in te laten spreken. Dus die kreeg iedere keer dat bandje aan de telefoon... dat ja. is een maling werden genomen. Ja, geweldig. Maar goed, inderdaad. Nee, gisteren in Hilversum was uh, hartstikke geweldig, joh. Ik uh, vond het wel een beetje allemaal uh, best wel... Uh, de reistijd best wel kort. En uh, ja, weinig mensen liepen daar rond. Ik zat hier natuurlijk gewoon. Ja, maar nee, wij dachten echt dat jij uh, vanuit uh, 538 uh, zou komen. Ik dacht ja, was... even uh, doen alsof ik uh, de zwarte gesproken had. Ja. Die ken ik toevallig ook echt, maar... Dus ja, een beetje erop meegegaan maar er ja, nou, waren er een hoop mensen die jou hadden aangesproken. Er waren een hoop mensen die er wel uh, echt ingetrapt waren. Maar ook als je zegt, maar gisteren naar, uh, vanavond kan je om 7 uur ook luisteren... dan hoor je hem weer. Als je nou de uur open en luistert, het is ook net alsof ik in 538 zit... want het is gewoon precies dezelfde als we het op 40 hebben oh, gemaakt. oké, oké, oké. Maar wat vond je van mijn idee wat ik een paar jaar geleden had gedaan? Dat als je een foto inleverde van een hert... in een onnatuurlijke omgeving bij de VVV... dan kon je een blik hertensoep krijgen. Flauw. <laughs> ik denk dat het heel gevoelig ligt op dit moment. Ja, op dit moment wel, ja. En uh, dat drijvende casino-eiland voor de kust van, uh, van Zandvoort. Ja, die vind ik wel mooi. Wat was er nou ook weer met die watertoren ook een keertje? Die gingen vlaggen ophangen of zoiets. Dat was ook een 1 aprilschap toen. Ja. Een paar jaar geleden. Die vlag ontbreekt al heel lang. Ja, nee, echt helemaal op de zijkant. Niet alleen bovenin, maar gewoon over de hele zijkant. Dat ja. was het ook, uh, nee, Die heeft er toch hangen gewoon, dat spandoek. Ja, Zo'n ja, spandoek Ja, maar dat mochten we niet. Maar er was nog een ander spandoek was er ook gemaakt. Ja, en, uh, was dat was voor werving van vrijwilligers voor de brandweer. Daar heb ik nog een leuke foto van. Die zal ik binnenkort even posten op Facebook. Oké, okay. nostalgisch. En, en ja Rob, Rob Welke 1 april ben jij gisteren ingetaind? Eh, Nou, er was een DJ die zei. wij <laughs> <laughs> nee, mijn 1 nee. april grap. Nee. nee, hij was leuk. Nee. Verder niks. Nee, nee, nee. Nee. Oh, nee. Dankjewel man. Imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away like four seasons in one day.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 Ends in one En four seasons in one day. CFM Race Radio Pit Report, Report. Ja, want Cor, Morgen is het zover, hè? Ja, morgen in Bahrein om 5 uur, 5 uur in de namiddag, plaatselijke tijd. Dan is er weer een race. Ja, ik ben heel benieuwd uh, wat uh, Max uh, morgen gaat doen. Ja, want wat kan die Max Verstappen nou in Azië laten zien? En wat kunnen we de rest van dit seizoen van hem en de andere coureurs in de Formule 1 verwachten? Want een jaar geleden was Max Verstappen in zijn Toro Rosso waarschijnlijk prima tevreden geweest met een puntje in de Grand Prix van Australië. Maar twee weken geleden was het een enkel puntje dat zijn tiende plaats opleverde ruim onder de maat. Want ja, hij moet natuurlijk steeds hoger en steeds beter en steeds sneller. Met de snelle Ferrari motor moeten hij en zijn teamgenoten Carlos Sainz voor de eerste paar Grand Prix goed kunnen presteren. Nou, zondag is de tweede wedstrijd van het jaar in Bahrein, en dan moet ook de frictie die er dus was met dat banden verwisselen in die vrije race in Australië, die moet aan weg zijn, en er moet echt geoogst worden. Want wat kunnen we nu eigenlijk verwachten? Nou, daar hebben ze uh, Mark Koensen, die is hoofdredacteur van RTL GP, en onze Zandvoorter houtcoureur Jan Lammers, die hebben ze dat even gevraagd. Grand Prix van Bahrein wordt een interessante race vanwege de vorige race. En met name als je het even bekijkt vanuit het open van Max Verstappen. Daar is toch het een en ander gebeurd binnen dat Toro Rosso team. Een interne strijd tussen hem, de teamleiding en Carlos Sainz. Max was altijd gewoon de man waar het verwachtingsverband zat en Sainz was een beetje de underdog. Ja. Terwijl wij vorig jaar wel gezien hebben dat Sainz natuurlijk ook uh, heel veel kan sturen. Die, die, die, die vanzelfsprekende underdog-rol van Sainz is iets gerelativeerd. Dus dat maakt het dus aan de andere kant het, uh, wat makkelijker voor Max. Maar dat neemt niet weg dat we in Australië heel duidelijk hebben gezien dat de inzet echt hoog is dit jaar. Ze zitten voor het tweede jaar allebei in de Formule 1. Ze maken allebei kans om door te stromen naar de top van de Formule 1. En er worden dus absoluut uh, geen enkele cadeaus meer weggegeven. Elke positie telt, elke race telt. Loopt iedereen, loopt iedereen? Ja, want weer respect. Mee... Ik denk dat, dat uh, letterlijk en figuurlijk uh, moet, moet Max het ijzer smeden nu het heet is. Dat gaat wel! Dat gaat wel! Fuck, wat graag! Uh, gaan... En hij, hij is nu uh, vol. Uh, Vol vuur en vlam natuurlijk van, van, van eh, dat, dat, die ambitie die hij uit de Formule 3 meenam en uit zijn kartcarrière, dat is nog niet en vers. Kijk, op een individuele ronde zal Sainz heel dicht bij Max zitten, misschien soms een tiende sneller of wat dan ook maar uh, dat is een combinatie van, van, van misschien 20 bochten maar dan moet je in een race moet je weer een combinatie van 67 of hoeveel ook rondjes gaan doen en dan heb je nog 21 races. dus als je dat gaat verlengen dan denk ik dat max eigenlijk een, een hele enorme constante waarde is qua snelheid dus die is gewoon eigenlijk uh, goed met diepgang uh, Saints is in incidenteel goed. De rest van het seizoen verwacht ik dat iets minder voorspelbaar zal verlopen dan bijvoorbeeld 2015. Omdat in Australië wel duidelijk is geworden dat Mercedes niet meer zo dominant lijkt als voorheen. En dat houdt in dat met name teams als Williams en Force India en dus ook Toro Rosso en Red Bull... en misschien zelfs McLaren, laten we het hopen, vorig jaar desastreus seizoen nu iets beter gestart dan in 2015... dat die iets meer aansluiting zullen krijgen... En dan krijg je het fenomeen dat Mercedes wellicht onder druk gezet wordt. Dat zal de volgende stap zijn. Waarschijnlijk als eerste door Ferrari, wellicht daar andere teams. En onder druk ja, moeten er altijd dingen gebeuren. En dan kunnen er ook fouten gemaakt worden. En dan zou het wel eens heel interessant kunnen worden. Ik denk dat je vaker een mix krijgt met Mercedes en Ferrari. Daarachter zal het gigantisch variabel zijn. Het ene moment zeg maar even Melbourne, de Toro Rosso's. Het andere moment, nou zeg het maar... Alle andere auto's kunnen eigenlijk een keer een goed moment hebben. Maar ik verwacht dat, dat of ik ben reuze benieuwd eigenlijk... nou, hoe gaat Max het dit jaar in Monaco doen? Monaco doen, want, want de Toro Rosso is goed, hebben we kunnen zien in Melbourne. Ten opzichte van, van Hamilton, waar die in de bochten dus supergoed was. Nou, als je dan kijkt Monaco, nou, dan, dan zit ik daar nu op klaar voor. ...naar Duitjesveld, naar jouw fles. ...wat er is weer gescoord. Waar ongeveer al 10 minuten 4-1 staan... ...maar ik mocht er niet in komen. Ja, dat is bij deze gezegd. <lacht> moet je het toch even blijven. Ja, nee, gelijk heb je. Een prachtig doelpunt, echt waar. het van van Dylan Kreuger. Hij slalomde echt door de verdediging heen. Hij nam de keeper in de maling. En ik hoor net dat de keeper een veldspeler is. Maar dat kan je ook zien. Hij kiest geen goede positie. Hij stopt die bal met zijn voeten. Maar goed, hij, hij was, was een hele mooie actie van Dylan Kreuger. En dat werd prachtig mooi begonnen met de 4-1. En ja, ik heb geen idee wat we nog doen we moeten. spelen. Ik vind het echt niet. Zandvoort, dat, uh, dat is eigenlijk aan het freewheelen. Uh, zet, uh, uh, ja, of oh. zet moet oh, Hoe Zet jou, probeert toch wel wat. Heeft nu een beetje de druk op Zandvoort staan. Het speelt op de hel van Zandvoort. Maar Zandvoort komt er dan weer heel erg makkelijk uit. De lange bal op Dijsselberg. Berg Bergen die van tijd niet heeft gezien. Die, die, ja, ik, oh, ik kan er net niet bij komen. Maar, maar hij probeert... Het is typisch berg. Ik, ik hou van die bewegingen van die jongen. Dat is geweldig. Dat is groot. En ik ben blij dat hij terug is. En dat hij weer zijn uh, ja, kunst kan laten zien. Um, Zandvoort, met Remy van uh, Drieijsman. Ja, ja, ja, ja, ja, oh, oh. Hm? een hele mooie van Justin Luiten met zijn linkerbeen. De keeper stond echt een end. echt een ent voor zijn doel. En die bal, die scheerde over de lat heen. Had hij eigenlijk beter verdiend. Maar goed, hij ging er overheen. En dat uh, was een prachtig mooie bal van Luiten vanaf de linkerkant. De keeper heeft hem ontevreden dus uitgenomen. C uh, CTO is uh, een linkerstand aanwezig? De uh, bal well, wordt breed gespeeld. Oh, wacht even. Mijn, mijn, mijn kar piept. Ja. Van de Euvel. Daar uh, Terug helemaal naar Joris Smit. Smit die uh, even gaat voetballen daar. Voetballend uh, die bal wegwerkt. En uh, naar uh, Van de kan er niet bij komen. Wordt weggekocht. Wordt uh, goed weggekomen. Zelfs door uh, CDO. Wordt overgenomen. Gaat 16 meter gebied in. Waar wordt dat toch goed verdedigd door Kalis. Kalis heeft een ervaring. En dat is een bal die, die verdiende eigenlijk beter. Het was een hele mooie bal, Maar uh, um, uh, uh, Joris Schmid kon die bal nog even aantikken, ging dus naast het doel... maar wel een corner voor Zetjo voor Zandtel gezien aan de linkerkant van het veld alles, uh, bijna alles tenminste moet ik zeggen van uh, CTO is straks op iets van Zandvoort aanwezig om te proberen om toch die stand een beetje draaglijk uh, uh, zicht te geven daar wordt gekost, maar heel hoog over het doel heen uh, die kans is weg ja ik wil uh, stoppen, maar ik heb geen idee we moeten spelen voor op een gegeven moment uh, wat, uh, wat, wat, wat feedback ja volgens uh, mij uh, moet het wel een beetje afgelopen zijn nou toch, ja, of niet? Dat, dat dacht ik eigenlijk ja. ook. Ja, maar ja, nou, we spelen nog steeds en er is echt niet veel gebeurd. Er is wel gewisseld. Voor elke wissel wordt in ieder geval een halve minuut bijgeteld. Dat weet ik wel. Stanford heeft drie keer gewisseld. Uh, en uh, CTO heeft twee keer gewisseld. Dat dus, zouden dus vijf minuten zijn ongeveer. Iets in die geest. Uh, nee... Oh, dat is een uitbal. Ik kan het niet zien, want we is een hoop over. De bal gaat gewoon over de zijlijn. Over ijs voor CTO. Net over de helft uh, bij Zandvoort. Uh, uh, ja, en zal waarschijnlijk wel ver proberen te komen, maar nee, gelicht en breed. Uh, nu nog een keer breed. Uh, CTO probeert in ieder geval een aanval op te zetten, maar de achterlijn is nog steeds in balbezit. En soms het staat niet toe, dan gaat die bal dan eindelijk komen. En die wordt niet weggekomen door Zandvoort. Daar kunnen we dan niet bij komen. Kalis nu. Kalis en Koen uh, Magielsen. Die missen net die bal. En CTO is nu een beetje een melee van spelers. En is die bal is nu uitgehaald. En daar is uh, Magielsen. Ja, die heeft die bal onder, niet op onder, ja, oh, vrije schop voor Zandvoort. en er wordt gefloten voor het einde van de, van de wedstrijd. Zandvoort wint hier met 4-1. hartstikke het vorige week maar gedaan. Het is iets anders. Wel winst, maar tegen de nummer 0. En dat is de nummer laatste. En dat moet kunnen natuurlijk. Oh, ik weet niet hoe de andere standen zijn, maar dat krijgen we straks wel te horen. We gaan terug naar de studio en over twee weken we gaan we weer thuis. En dan horen we weer mijn stem. Dankjewel Joop en een heel fijn weekend. Is gelijk. Uh, dankjewel. 4-1 dus, de eindstand vandaag op Duintjesveld. Gaan we naar TLB tegen de Veteranen 1. Daar is het ook een eindstand. Daar is het 3 tegen 3 geworden.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 Go to the base, strolling I'd rather be He, deze van Clean Bandit. You're I'd rather be. Dat allemaal op de zaterdagmiddag van CFM. Stap en een hele goede middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. CFM met 24 uur per dag muziek en informatie. En zo rond half vijf is het altijd tijd voor het Dier van de Week hoor. En eh, normaal gesproken hadden we onze collega Dolly als eh, Dier van de Week... Ja. Alleen, uh, ja, Dolly, uh, ja, ik hoop dat Dolly inmiddels een uh, plekje gevonden heeft uh, uit de, vanuit het uh, kennen met dieren thuis. Nou, bij de open haard met een de glas bij. Deze week is het de uh, beurt aan Douchie. Ja, Douchie, dat is een uh, knappe dame van, uh, van bijna vijf jaar. Het is een hele lieve hond toe naar mensen. Maar ze zat bij een stel wat een baby kreeg. En de dame, die dus bijna vijf jaar oud was, was als de dood voor de baby. Mm. Ja, ja, dat is dan natuurlijk heel vervelend. Uh, ja. Dan moet er een keuze worden gemaakt. Ja, Je hebt geen foto's van de baby gezien? Of het terecht was? Of nee, maar die ouders die dachten van... Nou, de baby gaat niet de deur uit, de hond gaat de deur uit. <lacht> dus ja, er wordt nu een nieuw tehuis gezocht... waar dus niet hele kleine kinderen aanwezig zijn. Nou, Douchie is een hond die dus altijd aangeleind dient te blijven. Want ze kan niet loslopen. En ze kan ook niet zo goed overweg met andere dieren. En dat was ook de reden dat hij dan altijd aangelijnd liep. Ze reageert namelijk een beetje fel op andere honden en katten. Maar... Als je dus alleen met haar bent of je hebt een grote tuin... dan kan ze natuurlijk wel lekker loslopen. En ze luistert heel erg goed als je de naam noemt. moet je natuurlijk niet de hond anders gaan noemen. Want douchie, ja, daar is die hond aan gewend als je een Karel gaat noemen. zo. Ja, dan luistert hij natuurlijk niet. Ook meteen Karel. Ja. Nou, in ieder geval, het is een, een, een vrouwtje. Het is uh, vijf jaar. Ze kan niet bij katten en ze kan ook niet bij andere honden. En wel bij kinderen vanaf twaalf jaar. Uh, de hond is niet gecastreerd of uh, gesteriliseerd. Nou, dit vrouwtje, gesteriliseerd dan. En ze kan wel alleen thuis zijn. Ze kan ook in de auto, maar wel aan de lijn als je eruit laat. En ze trekt dan ook erg aan de lijn. Ze kent de basiscommando's goed, ze luistert goed. Ze is zinnelijk. En ongeveer uh, 30 tot 50 centimeter hoog. Dus, dusje, kijk even op de website van uh, Dierenthuis Kennenbeland. Je kunt een afspraak maken om te bellen, 023 57 13888. Je kunt ook een mailtje sturen naar dierentehuis.kennemerland... Of gewoon even kijken op de website... dierentehuis.kennemerland.dierenbescherming.nl En nog makkelijker, gewoon even naar Keesomstraat, nummer 5. Ja, dat is uh, heel dichtbij. Heel dichtbij, hè? Gewoon voor douchey of een van andere leuke dieren naar het kennen met dieren thuis. Hier is al voor wel Belkoor. Over een tweetoplaten gaat hij eraan komen. Het gedicht van de dag. En dit is echt mijn dag. Jochen Meijer is hier. Ik bloos en ik stotter. Zeg iedereen gedag. En ik zing en ik dans. Strijk mijn broeken met een lach. En ik fluit en ik neurie. Drink chocolade -vla. En ik huppel over straat en roep de hele dag. Ha! want vandaag is het mijn dag.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 We're it.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 Ik dorst vloggen. Het is mijn dag. Stel maar mijn, nee, mijn, mijn, mijn, nee, mijn dag. Wel. Het is echt mijn dag. Oh, oh, oh. Ik serieus. Het is echt mijn dag. Ik is mijn dag. Het is mijn dag. Ik dorst vloggen.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 Ik zit even te denken, wat heb ik eigenlijk niet van deze single van Windjammer? Ik heb de 12-inch, ik heb de single, ik heb de mp3, ik heb uh, zo'n beetje alles. Geweldig uit de jaren 80. DvD. DvD heb ik ook. Blu-ray. De Blu-ray heb ik. Nee, die heb ik niet. Hé, hey, hey, we zijn eruit. Je hoort de tossing en turning. Het is uh, kwart voor vijf geworden. Albert-Jan zit lekker in Spanje. En vandaag in de plaats van Albert-Jan het gedicht van de dag met koord draaier. Ja, het is een gedicht wat gebaseerd is op een gedicht van meneer van Oosterwijk Bruin. Die leefde van 1794 tot 1874 en het heet De Gevoelige Mens. Ik verlaat de stad naar zorgen en bezwaren. Het zandvoetsheilig strand is van mijn tocht het doel. Ik zal het goddelijk schouwspel zien van de onbedwingbare baren. Het genot dat daar mij wacht, streelt mij ontvlamd gevoel. Ik heb het duin bereikt. Het beeld van vroegere tijden. Vervult mijn ziel geheel nu ik dit oord begroet. Welke nood deden de stormen hier vaak de dorpelingen lijden. Hoe vreed hebben ziekten en plagen vroeger eens gewoed. Zie daar het badhuis dat iedereen komt bewonderen. Hoe slecht voegt zulk een pracht bij het nederig dorp aan het strand. Ik wil mij van het bonte gevoel der mensen af te zonderen... lopend over het strand, over het eeuwig heugend zand. Snel zieken, snelt hieraan, hier is herstel te vinden... via een badkoets naar het lijversterkend nat. Of dat gebinnenshuis vertoeft, beschut voor kouden en winden... in het eenzame, zoute binnenkamerbad... Ooskrik, een schip drijft mastloos op de golven. De ritboot snel te hulp bij het bruisen van de vloed. Hij heeft de scheepskiel bereikt onder het nat bedolven. In Zandvoort woont menslievendheid door geen belang bevoed. Ik wil in de visser zijn huis, zijn vangst en maaltijd delen. Hij dist mij de duinaardappel voor op het zandig gepoot. Geen vorstelijk gerecht... Kom meer mijn zinnen strelen. gulhartigheid geeft waarde aan het aangeboden brood. Daar zingt de zon in de zee en kleurt de westerkimmen... terwijl ze een gloed van goud op golf en duintop strooit. Ik wil nog eens voor het laatst het statig duin beklimmen... en ik vergeet deze dag vol en zulke avond nooit. Nou, een applausje waard hoor, Cor. Geweldig. Wat een mooi gedicht van de dag. Ja, en nee. volgens mij ook uh, enorm, oud. Enorm, oud. enorm oud. Hij is enorm oud. Hij staat ook in het Oud-Hollands opgeschreven. Ja, ja, ja. Ik heb zo'n zes pogingen gedaan ja. om dat voor te lezen. Het nou, nee, ging niet lukken niet, te doen, dus ik heb het vanmiddag even herschreven. En ik hoop dat ik het goed gedaan heb. Ja, applausje. Dankjewel, uh, Cor. Ja, raak je plaatje. Welk nummer is dit? Ja, heel goed. Spendalbelle. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, weer goed. De lange uitvoering. We gaan hem voor je draaien. case. Now he's in Zandvoort op zaterdag hebben we twee voetbalwedstrijden gevolgd. Het live slag natuurlijk bij Salford 1 tegen CTO 70. Jan Fres, dank je wel daarvoor. En de eindstand van die wedstrijd is 4-1 geworden. Dus een mooie winst voor SV Salvoort. En dan de veteranen 1, ze spelen vandaag uit tegen TOB. En de eindstand van die wedstrijd is 3 tegen 3. Verder uiteraard hebben we heel veel uh, aandacht besteed aan het uh, lokale en regionale nieuws. 1 april, dat was het, gisteren, we zijn uh, her en der in, uh, toch al in uh, bepaalde zaken getrapt. Nee, dan moet je niet meteen denken aan wat op straat ligt. Maar, ja, geloof, het, uh, dat, dat andere bericht van dat uh, On-Air Events overgaat op Gouden Pieter. Dat geloof, uh, ga, dat, dat uh, geloof uh, ik ook niet meer. Daar geloof de, ik dus <laughs> ook helemaal helemaal niks van. Nee. Hey, hey, hey. Nee, we hebben nog een paar korte berichten tot slot. Ja, op woensdag 6 april is er een algemene ledenvergadering... van de ondernemersvereniging Zandvoort in Hotel Hoogland. Gespreken is daar Pascal Spijkerman. En nee, dat is niet familie van Jack Spijkerman, voor zover bekend. Het bestuur van de vereniging nodig de leden uit... om samen aflopen onder het genot van een drankje na te praten. Dus dat is alleen voor leden, niet voor iedereen in Zandvoort... dat straks het hele... Hotel daarover Ja, Ook leuk. Um, nou, verder hebben we nog nieuws dat de, de, de heren van de Lions... die zijn kampioen al geworden, terwijl het seizoen nog niet voorbij is. He, ze hebben alle wedstrijden zo'n beetje gewonnen. En dat is dus... voordat het seizoen over is, zijn ze eigenlijk al kampioen. En morgen is er in het Zandvoortse Museum... is er een, een, een sprookje, een oud japans sprookje... de kraanvogel en het meisje. Nou, dat is inloop begint daar om half drie. voorstel begint om drie uur. En dat zal ongeveer een uur duren... Entree bedraagt 10 euro, inclusief een kopje thee of koffie en een consumptie. Nou, dat is natuurlijk heel leuk. Ik ben ook erg benieuwd wat dat dan is. Niet dat ik erin ga, maar een Japans sprookje, de kraanvogel en het meisje... dat, dat, dat is heel mooi. mooi sprookje. Mooi. dankjewel, je Cor, voor je bijdrage vandaag. En dat was het een beetje. Ja, toch? Het zit er ja. weer op. Ja. We gaan plaatsmaken voor Fred. Hij is er gelukkig weer voor Entertainment for You. Heel veel plezier met zijn programma. En volgende week dan zijn wij er weer.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 at your scene, give the audience a grin. Enjoy it; it's your last chance anyhow. So.